Wat je doet met al die veiligheidsmaatregelen is dat mensen zelf niet meer nadenken. Ongetwijfeld heeft ook Hugo de Jonge een uniek talent. Want iedereen heeft een uniek talent. En, en, en dat, dat kuifje en die schoenen en dan heeft hij een riem erbij met dezelfde bloemetjes als op zijn schoenen. Alles in die man ademt. Ik had Elvis willen zijn. Bel dan John de Mol en zeg John red mij hier uit. Ik moet nu het hele land redden van corona. Ik. Ik kan dat helemaal niet. Ik ben geen arts. Ik nee. snap er niks van. Want we sleutelen daar nieuwe heupen en nieuwe knieën in. In hoogbejaarden alsof er geen einde na. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound. Uh, weet je dat er hier bij mij thuis mensen zijn... die niet eens weten wie Marianne Zwageman is, uh, Marjan? Oh, dat lijkt me heel gezond, hoor. Oh? Nou ja, ik dacht Toch? bij mezelf, iedereen uh, lult momenteel jou na. Ik bedoel, het woord doorhoud is uh, volgens mij een van de meest gekozen woorden van uh, de laatste tijd. Dus ik vond het zo mooi. Ja, ik was het, hele weekend, het hele weekend was het uh, trending inderdaad. Ja. Ik, heb, ik ben alleen nog Max Verstappen op een gegeven moment ingehaald. Nou, daar kan ik mee leven hoor. Letterlijk ja. en figuurlijk, zullen ik maar zeggen. <laughs> ja, ja, uh, Marianne ja, ja. Zwageman. Uh, ja, als ik dan even kijk. Je hebt de IFA gedaan, drie bergen. Uh, eigenlijk ja. ben je gewoon een ordinaire autoverkoper. Ja, nou, ordinair, gediplomeerd. Gediplomeerd, sorry. Dus zijn er zijn ordinaire autoverkopers. Maar ik, ik ben erop afgestudeerd dat ja, okay, maar dan de, toch. Uh, de connotatie anders. autoverkoper, die herken je toch wel, of niet? Nou, maar daar ben ik heel trots op. <laughs> ik heb ooit nooit een auto verkocht hoor. Maar ik ben wel gediplomeerd. Maar hoe kan dat je uiteindelijk uh, autoverkoper uh, was, werd, uh, gediplomeerd en wel, en je uiteindelijk stukjes begint te, begon te schrijven. Nou, ik was uitgelood voor de school van en ik had er niet op gerekend dat ik uitgeloot zou worden. Um, dus toen heb ik een jaartje gewerkt. Ja. Bij Shakespeare Hengelsport heb ik hengels verkocht. <laughs> en dobbers en boilies. Boilies waar je karpers mee kan vangen. Ja, en, en ja, en, en toen kwam ik erachter dat ik verkoop eigenlijk heel erg leuk vond. En nee. ook heel goed kon. Ja. En toen had ik me dus weer ingeschreven voor de school van journalistiek. Maar toen dacht ik, ik moet wel een plan B hebben als ik weer word uitgeloot. Ja. En dat plan B was de IVA. Omdat ik ook, ik was een enorme autosportgek als kind al... En um, ik, ik, ja, ik wilde eigenlijk altijd toch wel manager worden van een Formule 1 team. Ja, oh, en toen maar. dacht ik, ja, dat was, dat was echt mijn meisjesdroom. Ja, ja, en de meeste meisjes ja, ja. willen brandweervrouw worden, mm -hmm. maar ik wilde dan uh, manager worden van een Formule 1 team. Dus toen dacht ik, als ik naar de IVA ga, dan leer ik in ieder geval ook wat van auto's. Mm. En um, dan het is het gewoon een managementopleiding, dat is altijd handig. En je leert er wat over verkoop. En daar had ik een beetje aan geroken. Bij die, uh, bij die hengelsportgroothandel. Waar ik de binnendienstverkoop deed. Dus dat, nou, ik dacht dat is allemaal wel leuk. En, dat, en, dat, en wat enorm belangrijk was. is Het duurde maar twee jaar. Want ja. ik was ook wel uh, heel erg uh, aan toe om... Uh, te gaan werken en het huis uit te gaan. En op en een, eigen kort, een korte spanningsboog misschien ook? Dat weet ik niet. Ik ben bijvoorbeeld nu al twee jaar bezig met het schrijven van een boek. Dus of mijn spanningsboog nou zo kort ja. is, dat, dat weet ik maar niet. Dat maar dat ik ben ook... als dat het een boek is waarvan ik denk dat het een boek is, namelijk het boek over de telegraaf, dat valt er voldoende ja. te bedenken voordat je uiteindelijk dat, dat op gaat zitten pennen. Nou, maar goed, ik heb, dat is wel mijn vierde boek. En ik heb al drie boeken geschreven. En het ja. schrijven van een boek is wel echt monnikwerk, hoor. Okay. Dat, dat, altijd halverwege denk je, waarom ben ik hier aan begonnen? Dus ik, ik weet niet of ik nou zo'n ...een korte spanningsboog heb. Oké, okay, en uiteindelijk ben je dus die mevrouw geworden... ...waarvan heel veel mensen zeggen... ...als die mevrouw niet bij u weggaat... ...dan uh, uh, doe ik mijn abonnement op bij uw krant. Dat is een beetje... Nee hoor. Oh, nee. Okay. Nee, ik ben een enorme abonnee-trekker. De, de oplage niet? van uh, Telegraaf is voor het eerst... sinds jaren weer gestegen sinds ik er schrijf. Ja, dat, nee, zeg serieus. Ik, dat zeg ik bij Radio nee. 2 ook altijd. Ik zeg bij ja, maar... Radio 2 sinds dat ik erbij werk... bij Radio 2 nou, zijn jullie ja, ja, nog nooit zo groot ik, geworden. Ik, ik, zeg, <laughs> ik zeg niet dat er een oorzakelijk verband is... al sluit ik het niet uit. Nee. En ik ben bijvoorbeeld bij BNR... ben ik elke dinsdag opnieuw... Uh, sta ik meteen s ochtends bovenaan... in de populairste podcast. Okay. En dan blijf ik ook de hele dag staan. Alleen word ik af en toe door Kees de Kort ingehaald... in de loop van de dag. Ja. Nou kan ik net zo goed mee leven als met Max Verstappen. Maar uh, nee hoor, ik ben uh, enorm, uh, enorm populair in tegenstelling tot... Uh, welke kranten lees je dan? Waar lees ah, je ja, dat soort die, die dingen? Ja, die zijn pissende... <laughs> ja, laat maar zeggen uh, kranten die uh, op alles eigenlijk momenteel aan het afzetten zijn als mensen ook maar überhaupt zichzelf een mening durven te vormen. Bijvoorbeeld over corona, of over het racisme, of over wat dan ook. We hebben oei! Ja, maar ik had bijvoorbeeld afgelopen zaterdag uh, twee pagina's... een interview van twee pagina's met een grote foto de in de Volkskrant. Ja. Wat best heel opmerkelijk is dat de Volkskrant, een columnist van de Telegraaf... twee pagina's in hun krant geeft. Maar dat komt dat omdat, ik... omdat jij een mening hebt. Ik uh, heb een mening. Wat vind je van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Ik heb helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben. Heb ja. nee. En daar ben ik het mee eens. Hè? Ja. Het is ook maar een mening. Doe even rustig. Nee. Goeie mening. hè? Sommige mensen. Rick van Veldhuizen. Ik heb een mening. En dan moet je eigenlijk ook met u aanspreken mevrouw Zwageman. Ja dat mag hoor. Ja, het is namelijk zo. Dat u bent een van de grondleggers van, van Poont, natuurlijk. Ja. ja, ja. Dat, dat is mijn broodheer. Zonder heb ik mij veel... was jij werkloos. Maar, had, ja. ik, had ik niks te doen. Dankzij, dankzij Marianne Zwageman. Want jeetje ja. Mina. Wat heb jij in cv zeg maar. Ik heb, ik heb bij ja. alles het idee altijd. Dat, en daarom ook die... De, uh, uh, opmerking over die spanningsbogen, dat, dat het altijd uh, heel even is. Maar is dat iets wat in mijn hoofd zo zit of klopt het ook in de tijd? Nou, ik heb bijvoorbeeld negen jaar bij de Telegraaf Mediagroep gewerkt. Ja, te is, dat, is dat kort? Ik vind het best wel lang. Ja. Alleen heb ik in die negen jaar daar wel heel veel verschillende dingen gedaan. En um, ik ben nu alweer, uh, moet ik even goed zeggen, elf jaar zelfstandig ondernemer. Ja. vind ik ook, ook best wel lang. Uh, ik heb alleen wel in die elf jaar ook best heel veel verschillende dingen gedaan. Want ik ben gewoon heel goed in ergens lucht inblazen. Zorgen dat mensen er enthousiast over worden. En dan pakken ze het op. En dan kan ik weer door met het volgende waar lucht in geblazen moet worden. Ja. En ja, dat iedereen heeft zo zijn eigen unieke talent. En, en dat talent heb ik dan. Maar het is niet zo dat ik uh, een cv heb van een maandje hier en drie maandjes daar. Ik heb maar ook heb jij een soort van Voordat ik bij de Telegraaf werkte, heb ik bijvoorbeeld tien jaar in de autobranche gewerkt. Ja, dus, om al wat te zeggen. Maar ben jij een soort van bedrijvendokter die dan uh, eigenlijk in het heel snel doodslaan tegenwoordig van het hebben van een mening, ook binnen de muren van een bedrijf. Uh, dat jij dan dus in staat bent om mensen dan toch weer aan het denken te zetten? Of moet ik dat, uh, moet ik dat zo zien? Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk mijn rol. Hè. Als innovatiestrateeg uh, help ik bedrijven die vastgelopen zijn... met, met waar ze naartoe moeten in, in het leven. Dus bijvoorbeeld ook toen die lockdown net uh, begonnen was... Uh -huh. ja, toen, toen had ik het even heel druk... want toen moesten bedrijven zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Uh -huh. En ja, dan helpt het als ik eventjes gewoon binnenkom... En, en een paar vragen stel. Gewoon vanuit verwondering van... goh, waarom doen jullie dit? Waarom doen jullie dit? Ik ben natuurlijk niet bang... Ik, ik, zet mij tegenover de CEO van, van een grote bank of zo... die stel ik diezelfde vragen als die ik zou stellen... als ik hier iemand op straat tegenkom en denk... goh, waarom doe jij dat? Ja. En, en dat zie je vaak in grote bedrijven. Daar is een enorme verlamming vaak... omdat mensen toch heel vaak ja-knikkers om zich heen uh, verzamelen. En zelfs mensen die dat niet willen... Hè. er zijn heel veel CEO's die willen geen ja-knikkers om zich heen... maar die lopen daar toch tegen aan... Dat, dat mensen in grote organisaties zijn bang voor hun baantje... durven niet te zeggen wat ze echt denken... En dan helpt het als er iemand in dat proces even bijkomt... Die, die ook het pad effend, hè. Dat is ook wat ik als columnist doe. Op het moment dat ik bijvoorbeeld over het door de hout begin... of, of wat, wat, wat het dan ook is... dan zie je dus dat heel veel mensen dat al wel dachten. Van goh, is dit eigenlijk niet een beetje gek? Maar die durven dat niet te zeggen. Want die denken, ja, u, u, u, mag ik dit wel zeggen? En op het moment dat één iemand, en dat ben ik dan vaak... de steen in de vijver heeft gegooid... dan durven ook die andere mensen op te staan. En die rol die heb ik heel graag. Waar? Van gooi mij maar eventjes voor de leeuwen en dan, dan kan de rest achter mij aanlopen. Ja, ik, doe, ik doe vaak niks anders bij, bij, bij uh, sommige bedrijven, radiostations. Um, ik had het nooit nalaten om exact mijn mening te geven zoals ik denk dat het is. En uh, zelfs ja, bij pannen die ik doe, hè? Oké, okay, okay. ik, ik, geef, ik geef niet zozeer mijn mening, maar ik stel gewoon vragen. Ik stel vragen, dat is het verschil. Ja, okay. nou ja, en, en, en dan, dan, dan komt er iets en dan kan je daar vervolgens iets van vinden, maar. Uh, het is ja. natuurlijk veel interessanter... om mensen te laten nadenken. Nou, Ik zal een voorbeeld geven. Ja, uh, Ma Mark Rutte zegt op een gegeven moment... in de Tweede Kamer en in persconferenties... Uh, ja, uh, corona treft niet alleen oude mensen. Er liggen ook heel veel jonge mensen oh, ja, op die. de IC. Maar ik, ha ik had geen cijfers waaruit dat bleek. En ik volgde het op de voet. Alle briefings met dokter Diederik in de Tweede Kamer. En ik keek elke dag op de site van dokter Diederik... waar dat allemaal werd bijgehouden... van mensen op het IC lagen. Dus ik dacht, waarom is er nou... Nieuw Iemand in de Tweede Kamer of, of in die persconferentie... waar al die journalisten zeggen, die, uh, zitten die dan zegt tegen Mark Rutte... Goh aan meneer Rutte, op welke cijfers baseert u zich dan? Want hmm. de cijfers van dokter Diederik laten dat niet zien... dat er veel jonge mensen op de IC liggen. Of vindt u twintig mensen onder de veertig... vindt u dat veel jonge mensen? Ja. Dat is een interessante vraag. Ja, zeker. En die stelt, die stelt niemand dan. Dus ja. ik, ik kijk daar dan naar. En die, dat, dat is gek. Dus dan, dan schrijf ik daar een column over... en niet zozeer om daar een mening over te geven... maar wel om mensen even wakker te schudden... en te zeggen, joh, er, er gebeurt hier iets heel geks. Niemand stelt aan Mark Rutte de vraag die gesteld zou moeten worden. Nee, maar toch poneer jij wel uiteindelijk meningen... maar dat doe je dan voornamelijk in de, in de columns die jij hebt... dat vind jij de geëigende plek om daar je mening uh, te poneren. Nou ja, daar zijn columns natuurlijk voor... om ja. dingen te vinden van dingen. En dan vinden mensen weer dat je eigenlijk gewoon... ja, is die trut die dan de dingen zo recht zegt zoals ze zijn... en dan heet je minister De Jonge... en dan ben je ineens ontzettend boos op die mevrouw Zwageman. Als politicus moet je blij zijn met columnisten... die. Ja, de scherp te pakken en, en jou kritisch uh, ja, eigenlijk beoordelen... Op, op het beleid dat je voert. Ja. Daar moet je blij mee zijn. Toch? Ja. ja, bloemschoen had mij al lang uit moeten nodigen. <laughs> en had moeten zeggen... Sorry Marianne ik ben ook maar een omhooggevallen uh, basisschoolleraar. Ja. Ik had nooit minister van Volksgezondheid moet moeten worden. worden. Nee. Ik, ben, ik ben geen Els Borst. Nee, ik kan niet in haar schaduw staan. Nee, zelfs niet. Ik, snap, ik snap dat ik alles fout heb gedaan...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 reden van corona. Ik kan dat helemaal niet. Ik ben geen arts. Ik nee. snap er niks van. Maar ja, nu, nu, uh, toch... red maar. Mag ik aan de voice meedoen? Nou, misschien, nu, misschien... Nu, nu, nu toch even die stenen de vijf gegooid. En uh, voor het wijst zitten we op ja. corona weer. Dus laat ik even kijken of we daar vanaf kunnen komen. Heb een, heb een Nee, ik vind het leuk om het over bloemschoen te hebben. Ja precies, bloemschoen is een bijzondere man. Maar ik uh, zet mijn munten eigenlijk meer op Pieter Omtzigt. Want ik, ik, ik hou van ja. dit soort mannen van, en, en ja. vrouwen ook. Want ik, ik hou ervan als het gewoon helder en duidelijk is. En zonder al die gekke handomdraadjes en maniertjes en gekke geitjes. Die meneer Bloemschoen heeft zoals jij hem noemt. Um, ja. Maar dat geldt niet alleen voor de verhouding Omtzigt uh, de jongen. Dat geldt voor mij eigenlijk voor alles. Ik hou van duidelijke, heldere, gewoon normaal stereotypen. Hollandse lekkere, uh, zoals we vroeger waren. Heel lang geleden, voordat de corona uitbrak... en voordat we met z'n allen een klein beetje de weg zijn kwijtgeraakt. Um, heb jij het gevoel dat het CDA... daadwerkelijk um, de jongen als de lijsttrekker zou mogen aanwijzen? Of heb jij het gevoel dat omdat ze om tien uur bij elkaar kwamen... dat het toch Pieter Omtzigt zou geworden... en dat ze hem hebben weten te overtuigen van het feit... dat het voor het belang van het CDA beter was... dat uiteindelijk um, hij uh, zich dus de tweede man werd? Nou, kijk dat gaat door de tijd ingehaald worden. Hè? Dus uh, als ik dit nu zou twitteren... zou ik er een hashtag tweet bij zeggen. Ja. En ik heb het ook al een paar keer getwitterd. Bloemschoen gaat uiteindelijk natuurlijk... gewoon de eindstreep niet halen. Die gaat voor de verkiezingen sneuvelen. Er gaat zoveel shit... naar boven komen uit die, uit die hele... coronacrisis, hoe hij dat gemanaged heeft. En dat mensen daar fouten maken. Jij en ik en iedereen had op diezelfde plek... ook fouten gemaakt. Maar dat hij ze niet toegeeft... dat hij geen zelfreflectie heeft... dat hij probeert dingen onder het tapijt te schuiven... dat hij mensen probeert monddood te maken... dat gaat hem enorm opbreken. Nog voor de verkiezingen. Ja. Dus uiteindelijk kunnen ze bij het CDA... beter Pieter Omtzigt koesteren... want die gaan ze nog heel hard nodig hebben... Ja voordat de echte verkiezingsstrijd gaat losbosten. Dat denk ik namelijk ook. Bloemschoen, Bloemschoen gaat dat, gaat, die is al lang... Dan, en daarom zeg ik ook tegen hem... beste Hugo, bel John de Mol. Ik kan zijn nummer even naar je DM maar al, als je het niet hebt... Bel John de Mol. Vraag of je mee mag doen aan de Voice Senior. That's ga een mooie toekomst hebben. Ga naar Las Vegas. <laughs> ga ergens daar zo'n show hebben in een hotel. Mm. Weet je, ga weg. Ja, ga ga weg. weg. Alsjeblieft. In, in ja. hemelsnaam. Maar um, um, hij heeft natuurlijk. Um, uh, ten tijde van uh, dat het echt heel erg uh, was. Met, met de eerste golf. Voor zover we daar nog van mogen spreken. Heeft hij best wel uh, mensen als Diederik Gommers. En alle andere uh, belangrijke mensen. Die vaak op televisie waren. Vanuit zijn ministerie toch gezegd. Mensen. Uh, uh, zeg in het landsbelang, zeg de dingen die gezegd moeten worden... breng mensen niet op gedachten dat ze eventueel veel vrijheid zouden kunnen genieten. Uh, maar, maar goed, heel veel artsen dachten er anders over. En dat was heel grappig, ja. want ik zat toevallig even te kijken naar een bijdrage nog van, vanuit Eén Vandaag. En daar zei het in feite, zei het zelf al. Hè? En weet je wie zich ook heel veel meldde in mijn DM's? Longartsen, die zeiden Marianne, je hebt groot gelijk, maar ik ga het niet hard opzeggen... Want ten eerste hey, wil ik dat gevecht niet aan. En ten tweede, hé, hey, het is mijn businessmodel, hè. Zieke mensen is mijn businessmodel. Ja, is dat ook de do doctrine van, uh, van, van Hugo de Jonge? Nou, kijk, daarom zeg ik steeds... op volksgezondheid zou een arts moeten zitten. Het mooie van artsen is dat die de hele dag bezig zijn met leven en dood. Niet alle artsen. Er zijn ook artsen die, die, die, die zijn de hele dag fillers uh, in Gooise vrouwen aan het spuiten. <laughs> maar die weet, die accepteren dat de dood bij het leven hoort. Ja. En uh, dat is natuurlijk mijn belangrijkste pleidooi. En dat pleidooi is al vier jaar oud. Dat staat al in mijn boek Kluitjesvolk, wat in 2016 uitkwam. Maar daar schreef ik het allemaal al in, dat we weer moeten leren dood te gaan. Dat we moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort. Want die, die doodsangst die bij ons zo collectief aanwezig is, die maakt ook dat we een heel angstig volk zijn geworden. Hè? Ik noem dat het rubberen tegelparadijs. Dus de, oh, er mag nooit meer iemand verdrinken in zee. En oh, oh, weet je, Nu zijn er van dit weekend weer vier doden gevallen in de zee. Nou, je kan erop wachten dat de zee gewoon pop moet worden. Hè? Want oh, er mogen geen vier mensen doodgaan. Ik uh, bedoel, ja, niks, niks naars over die mensen, ja, allemaal vreesjes voor is, die families en prijs, zo. Ja. Maar kom op, weet je, het, de zee is geen zwembad. Daar, daar, daar, daar ga je nou eenmaal. Ja, daar, daar loop je een risico in. En dat, dat, dat gevoel dat we alle risico's moeten uitbannen. Daar verzet ik mij enorm tegen. Daar verzet ik mij al jaren tegen. Daar gaan de meeste van mijn lezingen ook over. Want uiteindelijk creëer je daardoor een heel laf en angstig volk. Mm -hmm. Dat nergens meer tegen bestand is. Ja. Dat niks meer durft. Dat niet meer durft te ondernemen. En artsen die snappen gewoon veel beter. Van ja, Er gaan al eenmaal mensen dood. Er gaan jonge mensen dood. Er krijgen jonge kinderen. krijgen kanker. Er worden kinderen zelfs al met kanker geboren. Weet je, allemaal super oneerlijk. Maar dat gebeurt. En je kunt niet iedereen redden. En dat is wat er nu gebeurt. Hè. Eerst moesten we de curve flattenen. Nou, die, die, flatter kan hij niet worden. Hè. Dus ja. uh, die, die staat gewoon nul. Maar, maar nu mag er nooit meer iemand ziek worden. En dat begrijpen artsen gewoon veel beter. En die begrijpen ook dat het voor hun businessmodel niet zo handig is... als er nooit meer iemand ziek wordt. Daar zijn ze ook één op één Zijn ze daar eerlijk in. Hè. Ja. Um, maar ook dat ja, er worden mensen ziek en een percentage daarvan sterft. En kijk, corona vergelijken met griep heb ik nooit gedaan. Want dat... Ik ben ook geen arts, ik kan het niet beoordelen. Maar ik weet wel dat al die maatregelen die wij nu getroffen hebben... ook al voor de lockdown, hè, dus dat afstand houden en handen wassen... en de karretjes schoonmaken, de supermarkten ga zo maar door. Als we dat elk jaar zouden doen... zouden er ook heel veel minder mensen doodgaan aan de griep. Ja. Maar dat, dat, dat hebben we nooit, die, steriele, die reflex hebben we nooit gehad. De steriele wereld, de, de rubberen ja. tegelparadijs... zoals je dat zo mooi omschrijft. Um, nou, nou was je iemand die uh, tot voor een uh, tijdje geleden nog naar Valencia ging. En daar, en daar ook een, ja. een plek had waar je naartoe ging. Nu zit je laf op een zeilboot gewoon in Nederland. Nou, laf, laf, ja, laf. Zeilen is het stoerste wat je kan doen, hè? Nee, maar je durft so, gewoon de grens niet over. Hallo, hallo. Zeilen is voor de echt stoere ja, mensen ja, ja, ja, in deze ja, ja, ja, wereld. Ja, ja, ja. Hey, maar wel wil je in Nederland? Als je was, was stoer was geweest, dan had je hier naartoe gekomen varen. Maar ik zit nou, hier. dat heb ik vaak genoeg gedaan. en dat ga ik ook weer doen. Ik heb nu net een nieuwe boot. Ik ben eerst op de Zuiderzee, nu een beetje aan het oefenen. Oké, okay, de Oké, de Zuiderzee. Dat is lang ja, een geleden. Ja. Hey, maar en, um, uh, jij hebt het daarover. En je, je houdt ons een spiegel voor dat we eigenlijk gewoon los uh, van iedere vorm van risico willen leven. En um, jij ja. weet dus ook, en de, vandaar die associatie met Valencia, waar je hebt gezeten. Uh, dat is Spanje. Mm -hmm. um, als mensen, mm -hmm. als Nederlanders hier in Spanje komen, dan zie je vaak dat ze vertwijfeld staan te kijken van welke kant moet ik in godsprek. Waar, waar zijn die matrixborden boven de weg gebleven? Ja, uh, waar, ik, ja. waar, ik, waar, ik, waar iemand mij precies kan vertellen hoe hard ik moet rijden. Um, dus ja. eigenlijk alles in Nederland is geregeld, is georganiseerd. Ja. En het lijkt soms wel eens, we zeggen wel eens, we leven in een democratie, we zijn liberaal. Alles behalve dat. Zelfs ja. de, de gedachte van Mauwe hangt boven de weg hoe hard je moet rijden. En als je dat niet doet, ja. dan heb je een probleem. Wat een gek land ja. hebben we eigenlijk ondertussen. Nou ja, totaal aangeharkt en overgereguleerd. En ja, dat heeft gewoon heel veel nadelen. Maar inderdaad, ik kan me herinneren, want een jaar of vijf geleden was ik al van plan om in Spanje te gaan wonen. Toen heb Doen. ik er ook een maand of drie, drie gezeten om even te kijken waar dan precies. Toen begon ik in Marbella. Nou, daar moest nee, nu weer joh. wonen. Dat, nee, dat, zat, dat, oh, zat dat is penose. Oh, maf, schrikkelijk. Aanslamp van ja, onder de onderwereld. Nee joh. Ja, nee, maar ik vond het wel heerlijk. Ik zat tussen die Libanese wapenhandelaren daar. <laughs> ja, en, uh, ja. ja fantastisch, fantastisch. Maar ik dacht inderdaad wel, ik moet hier weg, want ik, ik ben daar ook gevoelig voor. Ik ja. vind dat natuurlijk allemaal heel spannend. Maar dat inderdaad, die, die die, die, die, daar gingen die wielrenners daar gewoon over de snelweg. Ja. Weet je wel, dat je denkt ja wat is dit? Maar goed ja dat, dat daardoor spaar je misschien wel een paar mensenlevens en um, maar ja ten koste van wat hè? Nee maar en, weet je wat um... het is Marjan en, en ik denk dat jij en ik daarin hetzelfde denken. Kijk wat voor mij is belangrijk stop nou eens een keer om mensen te vertellen wat ze moeten denken. Laat mensen nou weer eens gewoon zelfstandig gaan denken en ze zichzelf afvragen als ik hier rij. Ben ik wel safe op dit moment als ik hier rij. Exact. Weet, dus exact. Het eigen denken weer aan. Leef in het nu, pak het weer op en, en, en denk nou, Maar het is, niet alleen, het is niet alleen leef in het nu. Kijk, het voorbeeld wat ik, wat ik, wat ik vaak gebruik is: um, als ik vooraan sta bij een spoorwegovergang, dan gaan op een gegeven moment die, die, die rinkeltjes die stoppen en de lampjes gaan uit en de, de slagboom gaat open en dan geef ik gas. Ja. Uh, terwijl ik mijn motorrijbewijs heb. Dus ik, ik heb ook jaren motor gereden. En dan leer je echt wel dat je eerst nog even om je heen moet kijken. Maar ik doe wat de meeste mensen doen. Hè? De slagbaan gaat open en ik geef gas. Maar als ik met mijn paard in Soest door het bos rijd. Dan moet ik over een onbeveiligde spoorwegovergang. Yes. Wat met je paard best wel eng is. Want Zeker. dat is ook nog een vluchtdier. En dan komt die trein aangescheurd. En dan denkt dat best Oh, eng, rennen. En dan kijk ik echt 25 keer op en neer exact. voordat ik die... die over, dus wat je doet met al die veiligheidsmaatregelen is dat mensen zelf niet meer nadenken. Dat zag je met die stint bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is natuurlijk afschuwelijk wat daar gebeurd is. En dat die, dat die kinderen daar dood zijn gegaan. Maar iedereen die iets snapt van autotechniek. Ik snap er iets van, hè, want op de IVA heb ik ook uh, techniek geleerd. Niet alleen maar hoe je ze verkoopt, maar ook hoe je ze repareert. Iedereen snapt dat dat niet kon, die stint. Er zaten, zaten remmen op van een fiets, terwijl dat ding dat was net zo zwaar als een Toyota Aygo. Het kon gewoon niet. Dus ja. geen automonteur in Nederland zou zijn kinderen in een stint gezet hebben. Ja. En, en daar zie je dan dat mensen dan denken, oh, het zal wel veilig zijn. Want ja, nou ja, het is op de weg. We hebben RDW en zo. Nou, het bleek natuurlijk later. Ja, RDW had wel met de ogen dicht een stempeltje gezet, maar Niemand had ooit gekeken of het ook klopte. Hè? Dan komt er weer een evaluatie en dan komt er een commissie. En dan uiteindelijk hoeft er niemand af te treden. Want zo gaat dat dan. Want het is ook allemaal schijnveiligheid. Ja. Op papier klopt het allemaal. Maar wat je doet is je zet het gezond denkvermogen van mensen uit. Ja, en, en je hebt ook als kind heb je er veel meer aan... Als je ouders gewoon tegen je zeggen van... Nou ja, probeer maar. Ja. Kijk maar of het water nou ja, koud is. Ik, ik, Voel maar of de ik, ketel heet Ik, ik zeg is. dat thuis ook. Mijn kinderen vragen ook heel vaak dingen. En uh, ik zie dat heel veel ouders vaak hun kinderen helemaal sufpemperen. Ja, bij mij is thuis de gevleugelde ja. kreet. En uh, alle vier kennen ze hem uit hun hoofd. Op het moment dat ze een vraag heb hebben... Heb jij vier kinderen? Nou nee, ik heb er twee van mezelf. En heb ik er twee bijgekregen. Dat Zo werkt dat tegen oh, okay. Lekker hip okay. lekker modern. Dat kan nog net. Is goed dat voor je pensioen. Net. Niks aan de hand. Um, <laughs> en, op een gegeven moment uh, beginnen ze dan dingen aan je te vragen. En ik roep dan gewoon heel bot weg, zo klein als ze zijn. Google is je vriend, succes. En ik stuur ze dan weg. En dan staan mensen mij aan te kijken van hoe ik het in mijn hersen heb gehaald dat ik dat heb gezegd. Ik zeg, ze hebben allemaal zo'n ding in de klauw. Zoek het eerst op. En als je het echt niet kunt vinden, kun je het altijd bij bijkomen vragen. Geen probleem. En dat maar en dan vinden ze wel allemaal fake news, hè? Dat kan, maar het is ook aan hen om daar een onderscheid in te maken. Daar moet jij toch mensen voor beschermen, voor fake news? Nou, weet je, ik moet denk ook, Er moet toch vlaggetjes bij. Lieve schat, ik denk dat mijn kinderen op een gegeven moment wel zo handig zijn, omdat ze namelijk een vader hebben die ook zo eigenwijs is, dat die af en toe zegt van nou dit kan wel en dat kan niet. Dat ze op een gegeven moment ook wel eens zeggen van wacht even, ik heb dat van die oude geleerd, ik moet er even twee keer, drie keer nakijken en dan mezelf afvragen, klopt het of klopt het niet? Dat is alles. Nou ja, en dat leren we mensen dus niet meer. En ja. sterker nog, we nemen het ook gewoon van mensen af. Je mag niet meer zelf ergens over nadenken. Er is al voor jou nagedacht. En heel vaak door mensen die er de ballen verstand van hebben. Ik bedoel, elke dag opnieuw is er wel weer zo'n voorbeeld... dat je denkt, het kan niet waar zijn. Laatst met die koeien bijvoorbeeld. Koeien mogen daar geen winden meer laten... want dat is slecht voor het klimaat. Ik bedoel, dat op zich verzin je al niet. Dus dan moeten die koeien iets anders gaan eten... waardoor ze minder winden laten. En dat wordt dan bedacht door, door iemand op een, op een kantoor in Den Haag. In de, in de die bedenkt dat stad, ja. Ja, ja. Ja, je, je kan, kan al niet goed gaan. En al die boeren en al die veeartsen... die. Zeggen dan, ja, maar wacht even, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want die koeien in Nederland die zijn natuurlijk zo doorgefokt dat die, dat die 100.000 liter per dag moeten geven en zo. Dus dat, dat is een soort. Ja, dus een soort, soort, hoe heet die jongen die altijd aan die turnstokken hangt? Epke Zonderland. zonderland ja. Ja, dus die koeien zijn allemaal een soort Epke Zonderland. Hè. Die zijn helemaal hyper, hyper getraind. Ja. Nou, je kan tegen Epke Zonderland ook niet zeggen. Hè. Epke, vanaf nu krijg je nog één appel per dag. Dat gaat niet. <lacht> dus dus, dus dat, dat kan allemaal niet. Nou, dan, dan, dan slepen die boeren die slepen dan het ministerie voor de rechtbank. En dan, en dan moet de landsadvocaat daar zeggen... He, als gevraagd wordt naar de onderbouwing van, van het rapport... waaruit blijkt dat het een goed idee is om die koeien dat voer te geven... die landsadvocaat moet dan zeggen... ja, uh, die onderbouwing zit in het hoofd van één ambtenaar... Uh, die heeft dat niet gedocumenteerd. En die man is nu op vakantie. Dus we moeten even drie weekjes wachten. <laughs> Dan denk je, Ja, dat maar waar zijn. Maar dat is van een hele, een hele. Was het maar een, een De hele industrie wordt, wordt om zeep geholpen door iemand op een kantoor. die theoretisch een model heeft, heeft zitten bedenken. Zo, Weet je dat? Dat, maar dat is Maar wat dat is werkelijk... ambtenaar? In Nederland zijn er ambtenaren die zo bang zijn voor de gevolgen van hun eigen beslissingen... dat ze allerlei bureautjes inhuren waar we met ja. z'n allen ontzettend veel aan betalen... omdat ze hun eigen verantwoordelijkheid willen ontlopen. En daarnaast, we hebben in Nederland zoveel Nature 2000 gebieden... zeker op de plekken waar de koeien ja. over het algemeen rondlopen... dat jij al laat het beest één scheet. Ja, dan ga je over ja. alle normen heen. Dan is het al meteen gebeurd met de geit en de, en de koe. Dus ja, weet je... Nou ja, maar dat is het punt. En kijk, wat ze natuurlijk zouden moeten zeggen... als je al wilt dat koeien in Nederland minder scheet laten. Het is te bizar. Ik bedoel, als je dit, als je de klok even tien jaar terugzet en je hoort ons dit gesprek hebben, dan denk je, nou die, die vrouw die, die, die, die, stuurde naar jouw man, maar dat komt niet meer goed. Maar dit is echt waar, hè? je ja, moet in Nederland minder scheet ja. laten. Nou, oké. Okay. Dus dan moet je tegen die boeren zeggen, joh, fijn dat jullie allemaal Epke Zonderlandse hebben uh, gefokt en fijn dat jullie 100.000 liter per dag uit zijn koe willen trekken. Maar ze mogen geen scheten meer laten. Nee, Dan de... gaat zo'n boer wel met zijn voerfabrikant in discussie... van joh, hoe gaan we dat regelen dat die koel geen scheten meer laat. Ja. Maar dat moet je natuurlijk niet op, op, een, op een ministerie in Den Haag... door iemand laten zitten bedenken. Nee. Rick van Veldhuizen. En dan krijgen we dus ondertussen, laten we even van de koeien weer afgaan. Wij ontwikkelen een, een generatie die, die dus echt voor heel veel dingen bang is. Die uh, bang ja. gemaakt wordt. Um, een van de mensen die momenteel veel op de televisie is. Uh, vaak ook bij een programma waarvan ik denk, wat doe je daar? Je hebt zo goed gestudeerd. Waarom zit je bij RTL Boulevard? Maar goed, dat zal een reden hebben. Jan, Jankert nummer één op dit moment, dat is toch wel Diederik Jekel. En um, je ja. denkt bij jezelf, die man heeft toch goed gestudeerd. Maar dan komt hij met dit. Ik word heel erg boos van het, het, het Marianne Zwageman verhaal van Dorn houd. Mm -hmm. ik, ik denk dat, dat het hele idee van het, het zijn maar oude mensen, het zijn maar kwetsbare mensen dat vind ik van een soort soort laakbare egocentrisme en dat vind ik gewoon irritant. Egocentrisch mens dat je er bent? Ja, yeah. goh ik had het eerlijk gezegd nog niet gelu geluisterd want ik kon het niet opbrengen, omdat ik aan het zeilen was dit weekend, dat is voor stoere mensen, yeah. zeilen ja, ja. En, uh, maar ik had, er al wel, ik, had, ik had er al wel even over getwitterd, uh, ondanks dat ik het niet op kon brengen om het te luisteren, van ja, Het is natuurlijk vooral egocentrisch van zwakke mensen. Hè? Zo vinden ze zichzelf blijkbaar heel erg. Want het hele weekend hebben allerlei mensen met een soort heel, heel akelig exhibitionisme hebben al hun kwalen zitten etaleren. Hè? Die hebben al hun kwalen uitgekocht over Twitter, over allemaal ja, ja. mensen... waarvan je denkt, joh, weet je, als ik iets, iets, iets heb... je hebt iets akeligs of zo, dat je denkt... wat heb ik hier nou voor een gek bultje... of waarom is mijn knie zo dik, of dit of dat. Ja, hooguit heb je het daar nou met je man over... of met je moeder of zo. Maar je gaat dat toch niet een soort van uitlopen venten... nog met foto's ook erbij en zo ja. op Twitter. Nou, dat hebben mensen allemaal wel gedaan. Want die, willen dan een soort, die bedelen dan om een soort medelijden. En die, die mensen, die willen dus dat, dat, dat heel Nederland... Moet hun kwaal zo ongelooflijk belangrijk gaan vinden dat heel Nederland zegt: Oh, sorry, ik blijf wat binnen, want oh, wat heb jij een erge kwaal. Wie, wie is er dan precies egoïstisch? Als je dat verwacht, ja. <laughs> Dirk Jekel, als jij jezelf zo belangrijk vindt, want hij schijnt dan diabetes te hebben. Nou, ja. Ik heb hem vorig jaar een keer geïnterviewd op een congres en ik. Ja, God, uh, hij, is ook, hij, is, hij is wel afgevallen. Oh, is afgevallen? Ja, hij is wel ja, afgevallen. Je, hij is wel iets afgevallen. Hij is mijn, aan de goede mijn, kant. Mijn huisarts zegt altijd, hou de zaag scherp. Hè? Dus je moet ook zelf er alles aan doen... om je fit en gezond te houden. Want dan kreeg ik ook van de week uh, over me... van ja, er zijn 8 miljoen chronisch zieken in Nederland. En ik denk, nou, als dat echt zo is... hebben wij serieus... Een probleem met de voortplanting. Want dan is er echt iets niet goed gegaan. Als wij in Nederland 8 miljoen chronisch zieken hebben. Hallo, maar de hebben helft wij van de bevolking in... in Nederland is chronisch ziek. Hebben... Nee, maar dan tellen we ook onder obesitas. Kijen. Heb je al de helft van de Nederlanders? Dan denk ik, oh, dan hebben we dan ook nu een ziekte genoemd. Dus chipsvreet, tot je erbij neervalt, <laughs> is nu een chronische ziekte. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Ja, weet je? En dan, is het, dan hebben we dus allemaal mensen... die, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Hè? Die hebben niet de discipline om te denken... nou, wat minder chips vreten en eens een keertje gaan hardlopen. En die willen dan dat wij voor ze gaan zorgen. Dat wij de hele economie, heel Nederland... ja, maar het, het leggen. is, leggen. Want oh, oh, oh, zij hebben obesitas. Het hebben van iets legitimeert soms... waarom je dingen mag in Nederland. En ik heb exact. soms het idee... dat we uh, ons dan alleen maar focussen op de hardware... Van in ons lichaam en niet op de software want ik denk als we gaan kijken naar wat er mis is met onze software Marianne Rick van Hebben we Even tussen jou en mij. Wij gaan ook niet helemaal vrij uit hebben. Ook wel af en toe onze afwijkingetjes. Maar wij hebben denk ik toch wel... No. Nou, ja, welke afwijking heb jij nou, dan? Nou ja, net zo goed als jij. Uh, toch ergens... Uh, uh, aan de ene kant hebben we een hele grote bek. Maar tegelijkertijd houden we ook van een teruggetrokken leven. Uh, dus we hebben soms Is dat ook, een afwijking? Jawel, je moet af en toe wel even een nee. beetje proberen sociaal te zijn, uh, Marianne. Waarom? Nou, dat luk, nou uh, ik ben super sociaal. Dat lukt mij ook niet altijd. Man, ik heb een man die zit ja. tegenover mij op de bank. Ik heb een vrouw. Ik verdraag meer. In mijn omgeving nou. Ik bedoel, hoezo vind ik niet sociaal. Nou ja, die man heeft kinderen, die man heeft een familie, waar hij heel close zet, mee is. Jij zet mensen weg als doorhoudt. Dat, dat, dat is natuurlijk ook niet dat je zegt van, goh, wat een empathie. Weet je wel. Dat zullen mensen zo denken. Toch of niet? Nou ja maar, het, ja, maar dat is dus heel... Ik had een enorme discussie over met uh, Rob Hoogland... Hè, die, die, mijn collega-columnist bij de Telegraaf. Mm -hmm. Ja, ook, ook een oude man. hè? Is officieel al met pensioen... maar schrijft wel nog steeds columns ook voor de Telegraaf. Uh, en, en die was dan ook heel boos. En toen zei ik, oké, okay, maar jij mag wel zeggen... oh, lekker blaadje, komt er hier voorbij. Hè. Jij als oude bok mag wel dingen vinden... van Doutse Kroes of zo. hè? Lekker. Want Duits is ook 35, maar toch een jong blaadje... voor iemand van 75. Of wel ja. weet ik veel hoe oud is, 70 of zo... Dus jij mag wel zeggen, oh, lekker jong blaadje. Hè, deze oude bok lust wel een jong blaadje. Dat mag jij wel zeggen. Maar ik mag niet zeggen, hé, hey, tak uh, je, zit aan de, je zit aan het einde van je lifestyle. Dat mag dan niet. Maar dat jij... is, is toch heel hypocriet? Waarom mag je wel zeggen. groen blaadje. Maar je mag niet zeggen door het tak. Ja, maar heb je niet op een goed moment ergens toch niet uh, kunnen verwachten dat deze ophef er zou komen. Jij, jij met al jouw verstand en jouw vermogen om uh, te weten dat het woord doorhoudt, uiteindelijk over zal blijven. En dat iedere vorm van nuance daaromheen wordt weggesneden als ware het doorhout. Um, blijft uiteindelijk doorhout, blijft als kreet over. En die wordt dan uh, gekoppeld aan Marianne Zwageman. En daar pist de hele weekend daar iedereen overheen. Nou, het hele weekend, die columns. Ik heb er twee columns ja, over geschreven, één bij gelegen? BNR en één bij de dag. Ja, dit is zelfs in maart, 31 maart, schreef ik mijn column doodgewoon bij BNR terug te luisteren in elke goede podcast app vooral aan te raden, want veel mensen die nu een mening over hebben, die hebben dus helemaal uh, die column niet uh, gelezen ja, of dat, gehoord. Dat zeg ik. Alles gaat weg, alle nuances gaan weg en er overblijft doorhoud. En dat wist je van, je wist dat dat ging gebeuren. Natuurlijk, dat kan je zelf ook al voorspellen, toch? Nou, nou, dat, dat, dat, dat, dat zeg jij nu, maar. Die column is van 31 maart. De ophef is van heel veel later. Mm. Dus um, dat is niet zozeer gerelateerd aan die column... Als wel dat die op een andere manier dan uh, later is opgepakt. En dat is wat ik ook steeds zeg. Daarom was ik bijvoorbeeld gisteren heel boos op de NOS. Mm. Die hadden het op een gegeven moment uh, uh, gisterenmiddag... als belangrijkste nieuws op hun site staan... Weet je, dat is, de, dat is de staatsomroep waar wij belastingbetalers 800 miljoen euro naartoe brengen. En die, die hebben dan gewoon niet, niet eens eventjes het besef dat ze met die 800 miljoen, waar jij ook uit vreed overigens, Bedankt. Hè? dankzij mij, Dank Dank dankzij mij, ja, graag gedaan. Uh, maar die hebben dan niet even het besef van, hé, hey, misschien moeten we even terug naar de bron. Die zeggen dan, Marianne Zwageman twitterde, nee, Marianne Zwageman schreef twee columns, en een boek, Kluitjesvolk, waar een heel hoofdstuk hierover in staat. Ze gaan niet even terug naar de bron van wat ik dan precies heb geschreven heb geschreven, nee, de ophef op Twitter, daar draait dan hun hele stuk om. Ja. Wat gebeurt er vervolgens? Al die zielige mensen die, die, die, die, die, die niet meer dan twee hersencellen hebben, daar kunnen die mensen niks aan doen. Doe dat, nou dat nou niet, zeg maar dat nou is niet! Het dus, maar is gewoon zo, weet je, het IQ is natuurlijk gemiddeld 100 omdat er mensen onder en mensen boven zitten, maar ze kunnen, we kunnen er niet allemaal boven zitten, dat geeft ook niet. Nee, nee. Sommige mensen zijn goed in andere dingen, geeft helemaal niks, kijk ik helemaal niet op neer. Integendeel, ik hou van stratenmakers, ik, ik ik, ik hou van, van stratenvegers, weet je. Ik, ik, ik hou ervan. Maar die mensen, die, die, die, die lezen niet zes kranten. Die, hè, die, die zijn niet heel erg met het nieuws bezig. Die ploffen s'avonds even op de bank. Die zetten het journaal die aan. Die hebben gewerkt, die, die zijn, zijn aan, moe. Die, die, ja, die zijn moe. Die hebben niet de hele dag op, op Twitter zitten kijken. Hadden ze ook geen tijd voor. of ze moeten een vrachtwagen moet besturen. Of, of die, die moeten echt werken. Dus die komen thuis en die zetten dan even het acht uur journaal aan. En dan denken ze dat dat, dat, dat, dat de waarheid is. Als je die verantwoordelijkheid hebt als nieuwsorganisatie als NOS. Dan moet jij het werk dus doen. Dan moet jij terug naar de bron. Dan moet jij kijken, wat heeft die mevrouw dan precies gezegd bij BNR? Wat heeft ze precies geschreven bij de Telegraaf? En dat moet je vertellen aan die doodvermoeide automonteur die op de bank ploft en nog even op de site van de NOS kijkt of het journaal aan zit. Arie slot is, en... is heel tevreden nou, over wat NOS doet. Ja. Nou, ja. Nou, nou, nou, nou ja, nou, ja God, nou, dat, ga, dat vraag ik me nog wel eens als ik hem een op een zie. Maar, maar weet je, en dat, dat vind ik, als we nou het laakbaar willen gebruiken, wat Diederik Jekel geloof ik, gebruikte, dan is dit het. Hè? Je, je, kan niet, je kan niet als grootste nieuwsorganisatie van Nederland, de grootste redactie van Nederland, die jij en ik met elkaar betalen, moet jij je werk zorgvuldig doen. En moet je lezen, wat stond er dan in die column? En daar stond in, er zijn in Nederland drie kwart miljoen tachtig plussers, die ruim 20 procent van de uit de pan reizende zorgkosten genereren. Want we sleutelen daar nieuwe heupen en nieuwe knieën in... in hoogbejaarden alsof er geen einde nadert. Ik heb dat zelf gezien. Mijn moeder lag in het ziekenhuis om een nieuwe knie te krijgen. Mijn moeder was toen 73 of zo. Kan je ook al discussie over voeren hè, of dat nog moet als je 73 bent. Nou, maar prima, het is er van harte gegund. Tegenover haar werd een mevrouw binnengebracht... Ver in de 80, 89 was die mevrouw. Die was in huis gevallen. Was na een dag pas gevonden. Ik hoef je niet uit te leggen hoe zo'n mevrouw er dan aan toe is. Die werd meer dood dan levend tot ziekenhuis ingebracht. Lag in het bed tegenover mijn moeder. Daar werd nog een nieuwe heup ingesleuteld. En twee dagen later was ze dood. En denk ik, jongens, wat zijn we? Nou, mensen. Maar allen Marianne, doen. Het, het zal je en, moeder maar zijn, hè? Die daar binnenkomt van 89 jaar. En, en, en Mijn dan... moeder zou niet dan nog moeten ondergaan. dat er, terwijl ze gewoon al half dood in dat bed ligt. dat er nog even iemand zijn quote moet halen. om er nog even een nieuwe heup in te sleutelen. Echt gewoon niet. Maar die column ging dus over de hele oude, bejaarde mensen die in verpleeghuizen zitten... die al aan het einde van hun levenscyclus zitten. En ik ben vorig jaar veel in een verpleeghuis geweest... want mijn tachtigjarige buurvrouw die had ook iets gebroken, dus die lag daar. Ik ben me helemaal de tyfus geschrokken... want alles wat je niet hoopt dat een verpleeghuis is, is het dus wel. Zeker. De totale horror. De hele nacht in je eigen pis liggen... en niemand die naar je omkijkt. Het was werkelijk afschuwelijk. Geen één iemand in het verzorgingspersoneel die Nederlands sprak... Mensen van alle kleuren... Met, met hoofddoekjes en van alles en nog... wat die onder, onder elkaar een taal spreken... die die oude mensen niet kunnen verstaan. Dat is heel bedreigend voor die mensen. Die voelen zich heel onveilig. Die voelen zich niet thuis. Afschuwelijk, afschuwelijk. Ja. En ik heb daar ook gezien... gewoon omdat wij er regelmatig op visite gingen... Het is werkelijk, je moet al heel erg ziek zijn in Nederland... om in een verpleeghuis terecht te komen. Ja. Dus toen ging ik kijken van hoe lang zitten mensen gemiddeld in een verpleeghuis. Dat is heel kort, dat is nog geen twee jaar. Dus je zit daar voor het allerlaatste stukje van een heel lang leven... want de gemiddelde leeftijd in een verpleeghuis is heel erg hoog. Je bent al heel ziek, anders kom je er niet terecht. Dan moet je ook een keer accepteren dat je doodgaat... Dat is wat ik in die column schreef. Ik haal ook mijn eigen opa aan in die column. Mijn opa's wagenman... die zei, je moet door met de levende. En op zijn 73 ste legden wij hem te rusten... naar een mooi en avontuurlijk leven. Nee. Daar had iedereen nee. vrede mee. Dat, nee. was, dat, was, dat was geen drama. We zijn met het hele dorp... want bijna het hele dorp werkte bij mijn opa... in Nederostenberg. tussen de kranen en de vrachtwagens. Hij heeft een mooi afscheid gehad... Iedereen had er vrede mee. De rijen stonden tot aan voorbij de kerk. Om, om, om mijn oma te condoleren. En het was gezellig. En het was het feest. En we hebben uh, het leven gevierd van mijn opa. En zo hoort het te zijn. Mm. En nu zie je. Dan gaat er iemand van 89 dood. En dan zit die 63-jarige uh, dochter. Die zit dan te huilen in het journaal. Wat oh, oh, oh, de vader is dood. Ja. Ik denk, jongens, echt. Kom op. Kom op. Ja, en daarom zit ik ook veel in Spanje. Kan ik je vertellen. Uh, dit is het land. Daar worden ze nog ouder. Ouder, hè? Daar worden ze nog ouder en ze blijven in de familie. En ze blijven onderdeel uitmaken van de maatschappij. Eh, Zolang als dat ze kunnen. En de familie blijft altijd verantwoordelijk voor opa en opa, voor Abuelo en Abuela. En, uh, en, en dat vind ik weer dan heel bijzonder. Dat wij in Nederland eigenlijk gewoon op een gegeven moment. dan zijn ze afgeschreven. maar dan mogen ze nog wel blijven doorleven. Maar we kijken eigenlijk niet meer naar om, weet je wel. Dus, de, de... Nou ja, en dat, en dat dus ook. En er was dus twee of drie weken geleden. was er een hele moedige. Verpleger, een, een, jonge, een jonge knul. Die schreef een column in de, in de Volkskrant op zondag. Um, en die zei dat ook. Die zei dat gehuil over dat je niet naar de oudjes kon. Er komt hier nooit iemand <laughs> voordat er een lockdown was. Er zijn hier mensen die zitten hier... Die, die, Twee keer per jaar komt er iemand op visite. Nou, en die ervaring had ik ook. Want wij gingen dan heel vaak even bij onze buurvrouw langs. Nou, de, de, de, de, het verpleeghuis liep uit, weet je ja, wel? Ja. Dat er dan relatief jonge mensen op visite kwamen. Dat kwam daar gewoon niet voor. Dus, maar dat is, dat is allemaal zo hypocriet. Dat, maar Marianne, ja. in re, uh, Nederland, een regelland. Uh, bestaat er ook een regel dat een podcast niet langer mag duren dan 40 minuten? Ik had het nog een uh, Zijn met we er al doorheen? Zijn we er al doorheen? Ik kan het nog met jou willen hebben nou, ja, over, over jouw eigen uitspraak. Dit land is tering. Maar ja, daar kom ik niet eens naartoe. Ja. Nee, andere podcast gaat dat worden dan. dan ja, moet je dan... me nog een keertje terugpodcasten. Als je het leuk vindt, wel. Maar ik bedoel, het is me nog, ik bedoel, voordat jij stil bent, kan je wel eens een keer, ook, ook tijdens je seks, ben je dan ook zo druk? Of is het, zijn er momenten dat je ook stil bent? Yo, jouw luisteraars die zijn toch helemaal niet geïnteresseerd in mijn seksleven, mag ik hopen. Ik weet het niet. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Oké. Okay. Um, tot zover de impertinente vragen. U moet er toch tenminste altijd eentje stellen. Um, het was me er waar genoegen om even jou te laten oreren. En uh, ook vooral je meningen te mogen horen. En uh, ja, wie weet, is het verhelderend. Misschien ook weer aanstootgevend. Je weet het nooit. Um, je weet het niet, ik hou, het wel, ik hou er wel van als mensen gewoon. Ik kom uit de Amsterdamse volksbuurt van vroeger. En daar zei je gewoon wat je dacht. En, uh, en, en dan onderbouwde je. En dan was het klaar. En dan accepteerde. Dat, dat kan tegenwoordig ook niet meer, dat is zo. Um, Marjana, dankjewel. Graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Tot ja, dan. Zeker. Dag, dag. Oké, okay, Rick van Veldhuizen. Heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.